Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We spaarden ons suf het afgelopen jaar, maar lang niet iedereen kon corona sparen. Een op de vijf Nederlanders zag het spaargeld zelfs verdampen, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Vooral bij huishoudens met een kleine portemonnee werd het spaargeld juist minder. De totale hoeveelheid spaargeld is in het eerste coronajaar wel flink toegenomen. De Nederlandse bank zag dat er 46 miljard euro werd bijgeschreven op bank- en spaarrekeningen. 2,5 keer zoveel als in het jaar daarvoor. Al die miljarden werden vooral bij elkaar gespaard door huishoudens die meer dan gemiddeld verdienen. We stappen veel minder vaak in een vliegtuig. Het aantal passagiers van en naar Nederland daalde tijdens de coronacrisis met ruim 80 Er vlogen ook minder vliegtuigen, maar alsnog had je als passagier alle ruimte voor je handbagage. De populairste vliegbestemmingen veranderden nauwelijks. Bijna driekwart van de passagiers vloog binnen Europa. De IC's in Suriname zitten bijna helemaal vol. Er is nog één IC-bed van de 27 beschikbaar. Er zouden volgens het ministerie van Volksgezondheid nog 20 plekken bij kunnen komen. Maar daar zijn dan wel weer 60 extra verpleegkundigen voor nodig. Er worden in Suriname inmiddels wel prikken gezet. Alleen laat lang niet iedereen zich inenten. En Ajax heeft een heel goed weekend achter de rug. De Amsterdammers werden gisteren voor de 35e keer landskampioen. Honderden Ajax-fans trokken daarom naar de Johan Cruijff Arena om feest te vieren... In de binnenstad bleef het vrij rustig. Ja, even kijken, maar zoals zien is er niks uh, mis aan de hand. Nee, niks Niet ja, spannend dus. Ja, even kijken of er gezelligheid is. En een beetje kijken of er een beetje mensen bij elkaar komen. We hadden graag hier een beetje gezelligheid gewild, maar het mag niet. Dus ja, we gaan jongen. zo weg. Uiteindelijk zijn 15 mensen opgepakt die vuurwerk of wapens bij zich hadden. Het weer bewolkt vanmiddag, eh, vandaag en zeker vanmiddag, maar ook vanavond vallen de buien. Het is vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Jij bent maar een mens van vlees en bloed, jij bent maar een mens van vlees en bloed. De schuld ligt niet bij mij, de schuld ligt niet bij mij. Je hebt mensen met echte problemen, je hebt mensen met weg. die denken dat ik ze kan.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 Ik kan helpen, maar hoor wat ik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 ik ben maar een mens en ik doe wat ik kan, ik ben maar een mens en ik ben maar iemand, dus leg niets niet bij mij, de schuld ligt niet bij mij. Remember the promise you made. Remember the promise you made. you lost, you lost, you, lost, you lost. another song come sleepwalk with me till it's dawn come sweet talk to me to my heart it's got nothing but love for the dark and i wish i was fast asleep dreaming of my masterpiece demons come and dance with me are you best believe there's a monster under my bed and it grows when i forget i am Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Lang niet iedere Nederlands huishouden heeft tijdens de corona-lockdown... meer kunnen sparen dan andere jaren. Het gezamenlijke spaarvermogen is gestegen naar recordhoogte... maar één op de vijf Nederlanders zag zijn spaargeld juist verdampen. Honderdduizenden arbeidsmigranten worden voorlopig niet gevaccineerd tegen corona... omdat ze niet staan ingeschreven bij een gemeente. Volgens artsen is deze groep juist extra, extra kwetsbaar... omdat ze vaak dicht op elkaar wonen en werken. En zo'n 170 bootmigranten zijn in de buurt van de Peloponnesos gered door een vrachtschip en naar een haven gebracht. Ze waren op de Middellandse Zee in de problemen gekomen door een motorstoring. Het weer, de bewolking neemt steeds verder toe en vooral in de middag vallen er buien en het wordt 11 tot 14 graden. Oh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 Fais au moins fois que j'ai compté mes doigts. Qu'on y croit ou pas, y'aura bien een jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on saura tout spavpa. En d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?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 Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. You are You fill me up with love